Een luisterspel van Michael Hodwick naar een verhaal van Sir Arthur Conan Doyle. Vertaling Ben Heuer. Regie Leon Povo. Het was werkelijk vervelend... stil met de zaken geworden. Ik was beducht... voor dergelijke periode... van gedwongen niets doen... Want de ervaring had me geleerd hoe gevaarlijk het was als het abnormaal werkende brein van Sherlock Holmes niets te verwerken kreeg. Jaren geleden had ik hem geleidelijk afgeholpen van een verslaafdheid aan medicijnen die een struikelblok op zijn merkwaardige loopbaan dreigde te worden. Nou wist ik dat hij onder normale omstandigheden niet daalde naar een kunstmatige stimulans. Maar ik was me wel bewust dat de kwelgeest niet dood was, maar sliep. ...en ik bevroede dat deze slaap erg licht... ...en het ontwaken zeer nabij was... ...als ik in periode van ledegang... ...de gespannen trekken zag in het ascetische gezicht van Holmes... ...en de starende uitdrukking in zijn diepliggende en ondergrondelijke ogen. Daarom zegende ik het tijdstip... ...het was een sombere februari dag, een jaar of zes, zeven geleden... Waarop er in Baker Street een telegram werd afgegeven met een raadselachtige boodschap die de gevaarlijke rust van mijn vriend verstoorde. Want het was juist deze rust die het meer kwaad deed dan alle stormen uit zijn veelbewogen leven. Er staat in: "Wacht mijn komst af alsjeblieft." Verschrikkelijke tegenslag. Rechter vleugel drie kwart vermist. Morgen on onontbeerlijk. Ondertekend... Overton. Laat eens kijken. Oh. Het is verzonderen om tien of zesendertig. Die Mr. Overton was klaarblijkelijk erg opgewonden... toen hij de telegram verstuurde... en dient gevolgen iets wat ons samenhangen. Nou ja, Watson in een slappe tijd als deze... is zelfs het meest onbeduidende probleem welkom. Ik neem aan dat hij hier kan zijn... tegen de tijd dat ik mijn krant uit heb. Dan zullen we wel horen wat er aan de hand is. Ik ben bij Schottengaard en gaat geweest, Mr. Holmes. Maar inspecteur Stanley Hopkers had me raad met u verbinding te stellen. Voor zover ik kon nagaan, was dit een zaak die meer in uw lijn lag dan de gewone politie. Neemt u dat plaats, Mr. Holmes. Dank u. En steekt u van. Het is afschuwelijk, Mr. Holmes. Het is gewoon afschuwelijk. Dat ik er nog geen grijze haren van gekregen heb, maar van weten. Het gaat om Godfrey stanten. Daar heb je natuurlijk van gehoord. Stanten? Moet ik even nadenken. We hebben een... Arthur Staunton, een jonge oplichter die nogal berust begint te worden. En dan een Henry Staunton die gehangen werd. Maar Godfrey Staunton. Maar Mr. Holmes, ik dacht dat u wel goed op de hoogte was. Als u nog nooit van Godfrey Staunton hoort, dan veronderstel ik dat u zowel Overton ook niet kent. Zegt mijn naam u niet, heer. Maar natuurlijk, dat... yes, ja. Het is verschrikkelijk, Mr. Overton, maar ik moet bekijken. Ik was tegenveelst de eerste reserve voor Engeland. En ik heb dit jaar de studenten getraind. Maar dat is niks... Ik had nooit kunnen denken dat er nog één levende ziel in Engeland was die ik op de niet kende. De kei van het rugbyveld, drie kwarten bij Cambridge, Blackheath en bij van Interlandwedstrijden. Oh, Mr. Holmes, waar hebt u geleefd? In een heel andere wereld, Mr. Overton. U leeft in een wereld die lieflijker en gezonder is. Ik pleeg mij op veel gebieden gebied van het maatschappelijk leven te bewegen, maar de amateuristische sportbeoefening is voor mij terra incognita. Maar ik neem aan dat mijn vriend Dr. Watson mijn gebrekkige kennis kan aanvullen. Dat zou ik denken, Godfrey. Standen. Het is veel is... waar de hele ploeg om draait. Ik mis liever twee andere spelers in Godfrey op de drie lijn. Of het nou een pingelen, attack of plaatsen van de bal gaat, er is niemand die daaraan kan tippen. Volkomen, ja. En daarbij heeft hij de leiding. Hij moet de troep elkaar houden. Wat, Wat moet ik beginnen, Mr. Holmes? Ik weet het Mag niet. Ik weet het Misschien... niet. We hebben natuurlijk Moorhouse nog, onze eerste reserve, maar die is getraind als middenspeler. En hij rent dan altijd recht op in bij een scrum, in plaats van op de middenlijn te blijven. Het is een behendig spelertje, dat is waar, maar hij overziet het spel niet. En hij is net niet snel genoeg, want Oxford heeft Morton en Johnson. En die houden hem wel in bedwang. Stevenson is wel snel genoeg, maar die kunnen we niet missen op de 23 meterlijn. Nee, Mr. Holmes, het is gedaan met ons, tenzij u mij kunt helpen met het vinden van Godfrey Stomten. Alsjeblieft, Mr. Overton. Voor ik u kan helpen, zult u me toch eerst kalm en rustig moeten vertellen wat er precies gebeurd is. Nee, het is mij niet Mr. Holmes, ik ben een beetje opgewonden. Dat meende ik ook al vast. te stellen. Nou. De zaak zit zo in elkaar. Zoals ik al zei, ik ben de trainer van het rugbyteam van Cambridge. En Godfrey Stonten is mijn beste speler. En morgen spelen we tegen Oxford. Dat had ik begrepen. Gisteren kwamen we allemaal op en gingen we naar het particuliere hotel van Bentley. Ik hecht veel waarde aan een afgezette training en een goede nachtrust. Dat houdt een poef fit. Om tien uur gestaan ging ik nog even een kijkje nemen bij de jongens... en zag dat ze allemaal op één uur lagen. Alleen Godfrey nog niet. Ik heb toen nog een paar woorden met hem gewisseld... want ik vond dat hij er bleek uitzag. Ik kreeg zelfs de indruk dat hij ergens over zat de toppen. Maar hij zei dat alles in orde was en dat hij alleen een beetje hoofdpijn had. Maar vanmorgen stoof in het hotel Stevenson op me af. Nou ja, ik had het al over hem, een van de 23 meterlijn. En hij was heel erg opgehoord. Mr. Overton. Mr. Overton. Stevenson is helemaal naam. Wat is er aan de hand? Er is iets met stonten. Godfrey, Hij is weg. Echt? Ja, zijn kamer is leeg en zijn bed is onbeslapen. Onbesla... Oh, ik denk toch niet dat hij... Hij is hij... van zeg ik u. Hij is gisteravond weggegaan naar het hotel. Nou, spijt me, maar ik kan je niet volgen. Zijn zijn spulletjes hier? Oh ja, die liggen nog op zijn kamer. Maar, oh, daar is de portier. Die kan het u vertellen. Ja, sir, zo is het. Hij ging de richting van het strand uit met die andere knaap. Ik zag ze weggaan. Wat voor andere knaap? Oh, nogal een streng uitziend heerschap met een uh, baard die dat briefje bracht. Het schijnt dat die man hier gisteravond een brief heeft gebracht voor Godfrey. Even dat u rond had gedaan. Dat klopt, ja. Dat heb ik toen naar boven gebracht. Ik dacht dat hij van zijn stokjes zou gaan toen hij dat gelezen had. Hoe bedoel je? Hij viel terug op zijn stoel alsof hij een dreun had gekregen. Ik gaf hem een beetje water en toen zei hij dat alles in orde was... en ging naar beneden waar die knaap zat te wachten. Nou, ze praten even. En dan gingen ze vandoor, richting strand. En een haast het ze, ze En wat deed u toen u dit hoorde, Mr. Overton? Ik stuurde een telegram naar Cambridge om uit te vinden of ze daar iets van hem gehoord hadden. Was het dan nog mogelijk naar Cambridge terug te gaan? Ja, hij gaat nog wat rijden om kwart over elf. Maar die heeft hij niet genomen, denkt u? Nee. Ik heb een antwoord op mijn telegram gekregen. Niemand heeft hem daar gezien. Ongelooflijk, vlak voor zo'n wedstrijd. Godfrey is een sportman in hart en nieren, dokter Watson. Er moet wel heel iets bijzonders aan de hand zijn als hij zijn ploeg en mij in de steek laat. Wat hebt u vervolgens gedaan? Ik telegrafeerde naar Gravin Mount James. Waarom naar Gravin Mount James? Godfrey is een wees. Gravin Mount James is zijn naaste bloedverwante. Een uh, tante, geloof ik. Aha, dat werpt een nieuw licht op de zaak. Gravin Mount James is een van de rijkste vrouwen van Engeland. Dat heb ik ook gehoord. Godfrey is haar er erfgenaam en de oude dame zit dicht tegen de tacht aan en daarbij krom van de jicht. En gierig als de hel. Ze heeft de hele leven Godfrey zijn shilling gegund. Maar het komt toch allemaal naar hem toe. Dat is maar goed ook. Hebt u bericht gekregen van gravin Mount James? Nee. Wat zou voor uw vriend het motief geweest kunnen zijn om naar gravin Mount James te gaan? Ja, er was in elk geval iets dat een dwars zat gisteravond. En als het iets met geld te maken had, dan is het toch mogelijk dat hij zijn naaste familielid is gaan opzoeken. Een vrouw nog wel die in het geld zwemt. Maar hoor even wat u daar zegt... had hij weinig kans om iets los te krijgen. Uh, Godfrey is nooit gek geweest op de oude dame, dat weet ik. Hij zou nooit naar dat zijn gegaan als het niet dringend noodzakelijk was. Enfin, daar kunnen we gauw achterkomen. Als zijn vriend naar Garvin Mount James ging... dan zal hij moeten verklaren waarom hij Godfrey zo laat toch een bezoek wacht. En waarom zijn komst zoveel opwinding veroorzaakt. Daar heb ik niet het flauwste idee van. Nou, Mr. Overton... Ik ben deze dag vrij en ik zal de zaak graag eens bekijken. En van de wedstrijd... Ja, ik raad u dringend aan voorbereidingen te treffen voor uw wedstrijd... zonder te rekenen op deelname van Godfrey Staunton. Het staat vast dat hij weggesleurd werd door iets dat boven zijn krachten ging. En waarschijnlijk zal deze dringende reden hem ook dwingen weg te blijven. En laten we om te beginnen samen nog even naar dat hotel gaan. Misschien dat de portier ons nog iets wijzer kan maken. Vertelt u eens. U bent toch de dagportier, nietwaar? Ja, sir. Ik heb dienst tot elf uur. De nachtportier heeft de jongeman niet terug zien komen, neem ik aan? Nee, sir. Er is alleen nog heel laat een toneelgezelschap gekomen. Anders niemand. Die man met die baard, kunt u die voor mij beschrijven? Mm, tja, het was iemand van een jaar of vijftig. Niet direct een heer, maar ook geen arbeider als u begrepen, ik bedoel. Gaf hij Mr. Stanton een hand toen hij beneden kwam? Nee, sir, ze praten maar heel even. Hebt u iets opgevangen van wat er gezegd werd? Maar één woord, sir. Tijd. Iets over tijd. En dan reden ze weg. En hoe gedroeg deze baardige man zich? Was hij kalm of, of opgewonden? Hij was erg bleek. Ontzettend bleek. En ik merkte toen hij me dat briefje gaf om naar boven te brengen... dat zijn hand beefde. Verschrikkelijk. Zo. Hebt u gisteren de hele dag dienst gehad? Ja, de hele dag. Is er in de loop van de dag geen boodschap geweest voor Mr. Stanton? Ja, sir, een telegram. Aha. Hoe laat was dat? Ongeveer zes uur. Dat heb ik naar zijn kamer gebracht. Was u erbij toen hij dit openmaakte? Ja. Hij schreef een antwoord en daar wachtte ik op. En het antwoord nam u mee? Nee, sir. Hij zei, het is een oude portier, ik breng het zelf al weg. Waar schreef hij mee? Met een... Uh, met een pen, sir. Hebt u misschien het blok telegramformulieren waarop hij het antwoord schreef? Ja, sir... Uh... Kijk, dus, uh, hier is het. Het is niet oh. meer gebruikt. Het ligt nog precies waar ik het heb neergelegd, alstublieft. Dank u. Ja. Eens even kijken... ...en laten we het formulier even bij het raam houden. Oh, zie je Jammer dat u niet een potloodschrift. U zal zonder twijfel dat ik was opgemerkt hebben... ...dat potloodschrift gewoonlijk doordrukt. Een feit dat er vaak een ontijdig einde heeft gemaakt aan een gelukkig huwelijk. <laughs> ja, maar hierop is geen spoor te vinden. Ik kan echter wel zien dat het met een erg dikke pen geschreven is... en ik twijfel er dan ook niet aan of we vinden wel iets op zo'n vloeipapier. Ik geloof dat het tijd wordt om eens een kijkje te gaan nemen in de kamer van de vermiste jongeman. Aha, dat is wat te zoeken... Het vloeiblok. Hou uh, het. voor de spiegel, Mr. Holmes. Dat is niet nodig, Mr. Overton. Het papier is dun. We hoeven het maar om te draaien en we kunnen lezen wat hij geschreven heeft. Hey, in Gods naam sta ons bij. Er staan één of twee lettergrepen boven die onweesbaar zijn en verder niets. Dus. Deze zes woorden zijn het laatste stukje van het telegram dat Godfrey Staunton verstuurde. Een paar uur voor zijn verdwijning. In godsnaam sta ons bij. Dat heeft wel een wanhopige klank, Hans. En nadat een vreselijk onhuiler tegen iemand anders hem zou kunnen beschermen. Ons? bestaat staat sta ons bij. Schitterend, Watson. Dus dan is er nog een andere persoon in betrokken. De man met de baard. Wat voor relatie bestaat er tussen Stanton en die paardengeheer? heer? En wat is die derde bron waar ze hulp zochten tegen de dreigende gevaar? Ons onderzoek heeft zich nu al toegespitst door deze vraagstukken. Wij moeten erachter zien te komen aan wie dit telegram gericht is. Precies, mijn beste Watson. Dit listige denkbeeld was ook bij mij opgekomen. Maar ik twijfel er niet aan of je zal wel eens opgemerkt hebben... dat je niet zomaar een postkantoor kan binnenwandelen... en het afschrift kan vragen van andermans telegrammen... Ik stuit dan op de terughoudendheid van de ambtenaren die er van dienst moeten zijn. Er zijn in dit soort aangelegenheden nog zoveel bureaucratie. Maar met een beetje vriendelijkheid en slimheid zullen we toch ons doel wel bereiken. Dat geloof ik stellig. Inmiddels zou ik graag in uw bij zijn, Mr. Overton... ...de papieren willen bekijken die hij op tafel heeft laten liggen. Zeker. Tje, bijna allemaal uh, brieven, rekeningen... Een paar notitieboekjes. Nee, niets van belang. Maar... wat ik zeggen wel. Ja? Ik neem aan dat uw vriend een gezonde, jonge kerel is... dat hem niets van keert. Een gezond als een vis. Hebt u nooit meegemaakt dat hij ziek was? Ja, hij heeft dus een gebroken knieschijf gehad, dat is alles. Maar misschien was hij niet zo sterk als u veronderstelt. Ik acht het in elk geval niet onmogelijk... dat hij het een of ander verborgen gebrek had... Ja, als u er geen bezwaar tegen hebt, neem ik een paar van deze papiertjes mee. Die kunnen bij het verder onderzoek misschien van nut zijn. Een ogenblik daar. Eén ogenblik. Wie bent u? En wie geeft u het recht uw neus te steken in andermans papieren? Ik ben een privédetective. En ik tracht de verdwijning op de helder van Mr. Godfrey Staunton. Zo, so, privédetective. En wie gaf u die opdracht, hè? He? Deze heer, een vriend van Mr. Stanton, werd door Scotland van naar aan mij verwezen. Hmm. En wie bent u dan wel? Ik ben Cyril Overton. Ah, dan hebt u me dat telegram verstuurd. Mijn naam is Gravien Mount James. Ik ben zo vlug hierheen gegaan als met de bus van Bayswater mogelijk was. Zo, zo. Dus u hebt een detective in de arm genomen? Ja, milady. En bent u dan ook bereid de kosten te dragen? Als we Godfrey vinden, zal hij de kosten graag zelf betalen. Daar twijfel ik niet aan. En als hij niet gevonden wordt? Wat dan? Ja, Wie ge... moet er dan voor opdraaien? In dat geval zijn zijn familie vast en zeker Oh, rekent u daar maar niet op, sir. U hoeft van mij geen penny te verwachten. Geen penny, sir. Ik hoop dat dit tot u doordringt, Mr. Detective. Ik ben alles wat deze jonge familie bezit. En ik zeg u meteen maar dat u mij niet aansprakelijk kunt stellen. Ik heb mijn geld toch nooit over de balk gegooid en ik voel er niets voor om daar nu mee te beginnen. En wat die papieren betreft, waar u zo vrijmoedig over beschikt. Als er iets bij is van waarde, zult u nauwkeurig rekenschap moeten afleggen van wat u met die papieren gaat doen. Een best, mijn lady. Mag ik u intussen misschien vragen of u de verdwijning van deze jonge man op de een of andere wijze kunt verklaren? Nee, sir. Dat kan ik niet. Hij is groot en oud genoeg om op zichzelf te kunnen passen. En als hij zo dwaas is om zomaar te verdwijnen, zal ik hem niet gaan opsporen. Dergelijke verantwoordelijkheid weiger ik pertinent. Ik begrijp uw positie ten volle, maar ik betwijfel of u begrip hebt voor mijn positie. Huh? Godfried Staunton schijnt een arme man te zijn. Als men hem ontvoerd heeft, ging het beslis niet om iets dat hij zelf bezit. De faam van uw rijkdom is wijd en zijt bekend, mijn lady. En het is heel goed mogelijk dat een dievenbende zich van uw neef meester gemaakt heeft om hem te dwingen inlichtingen te geven over uw huis, uw doen en laten en uw kostbaarheden. Naar hem, hemel. Zelf, wat een idee. Zo'n schurkstreek is nooit bij me opgekomen. Zoiets onmenselijks. Er zijn toch heel wat spitsboeven op deze wereld. Oh, Godfrey is een beste kerel. En een sterke kerel. Nu laat ik die overhalen. En die zal zijn oude tante niet verraden. Maar ik breng vanavond toch het zilver naar de bank. Sparen tussen geen moeite missen, detective. Doe alles wat in uw vermogen ligt om hem veilig terug te brengen. En wat het geld betreft... Nou ja, als het om een vijf pond biljet gaat, kunt u op me rekenen. Zelfs... Ja, zelfs. 10 pond. Goedendag, heren. 10 pond. Hoe edel moeder. Maar wat gaat er vervolgens gebeuren, Mr. Holmes? Ja, is er niet iets wat we kunnen doen in verband met dat telegram? Het is de moeite van het proberen waard, Watson. Natuurlijk, met een machtiging kunnen we wel afschriften opvragen... maar we zijn nog niet zover dat we een machtiging loskrijgen... Het is altijd druk op een telegraafkantoor. Ik denk niet dat ze gezicht onthouden. Laten we het er maar op wagen. Kan ik u helpen, sir? Het spijt me heel erg dat ik moet lastigvallen. Er is waarschijnlijk een fout geslopen in het telegram dat ik gisteren verzonden heb. Ik heb geen antwoord gekregen en ik ben bang dat ik verzuimd heb om mijn naam onder te zetten. Zou u dat nog even voor mij kunnen nakijken? Hoe laat was dat? Even na zessen. Voor wie was het gesteld? De, de laatste woorden waren in godsnaam. Tja, ik had dat antwoord al langer mijn bezit moeten hebben. Een ogenblik. Dat kan ik zo nazien. Ja, hier hebben we het. Nee, er staat geen naam onder. Ziet u wel? Oh, dacht ik het niet. Daarom zit ik vergeefs te wachten. dat Tom, om zoiets te vergeten... Maar dit is in elk geval tot klaarheid gewacht. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. En, Holmes? We maken vorderingen, mijn beste Watson. We maken ontegenzeggelijk vorderingen. Ik had liefst zeven uiteenlopende plannetjes om een blik in het telegram te kunnen werpen. Ik had echt niet gedacht dat het al de eerste de beste keer zou lukken. En wat hebben je bereikt? Goed zie je. Goed zie je. Wij hebben nu het uitgangspunt voor ons onderzoek. Ik ben bang dat we nu afscheid van u moeten nemen, Mr. Overton. Mag ik u inmiddels veel geluk wensen met uw wedstrijd morgenmiddag? Voor die begint hoor ik niets meer van u. Dat betwijfel ik ten sterkste. Maar zodra het mogelijk is, stellen we ons weer met u in verbinding. U weet waar u me kunt vinden. Ik wens u veel geluk, Mr. Overton. Zo, so, stap in Overton. Naar het stationkoersier. We gaan op reis... Ja. Ik geloof dat we samen Cambridge maar eens moeten afstropen. Alle aanwijzingen schijnen die richting uit te gaan. Vertel eens, Holmes. Heb jij er al enig vermoeden van wat de oorzaak van zijn verdwijning kan zijn? Ik vind dat we wat het motief betreft toch wel erg in het duister tasten. Want je meende toch zeker niet dat hij ontvoerd zal zijn om inlichtingen los te krijgen over zijn rijke tante. Mijn beste Watson, ik moet bekennen dat dit inderdaad geen erg aannemelijke verklaring is. Maar het leek me iets dat naar alle waarschijnlijkheid de belangstelling zou wekken van die buitengewoon onplezierige oude dame. Oh, dat deed het zeker. Maar wat is dan jouw verklaring? Ik zou het waarschijnlijk kunnen opnoemen. Het is toch wel merkwaardig als zoiets gebeurt op de avond voor een belangrijke wedstrijd. En als het dan net om de enige man gaat die onmisbaar schijnt te zijn voor een overwinning van de ploeg. Nou, kan toeval zijn. Mogelijk. Officieel dat er niet gegokt bij sportwedstrijden door amateurs. Maar onder het publiek worden er toch heel wat weddenschappen afgesloten. Je bedoelt dat het wel eens de moeite waard kan zijn om op een speler te zetten... zoals bij de rennen gegokt wordt op een bepaald paard. Dat is verklaring nummer één. Een tweede verklaring is... Deze jongeman is erfgenaam van een geweldig fortuin. Hoe berooid hij er op het ogenblik ook voor staat. Het is niet onmogelijk dat er een complot gesmeed is om een losgoud te kunnen eisen. Maar deze theorieën kloppen toch niet met het telegram? Dat is waar, Watson. Het telegram blijft voorlopig het enige betrouwbare ding waarnaar we ons kunnen richten. En we moeten ons niet veroorloven hiervan af te dwalen. We zijn dan ook nu op weg naar Cambridge om over de telegram ons licht op te steken. Het is nog erg duister welke weg we moeten inslaan met dit onderzoek. Maar voor het avond is, hebben we deze zaak opgelost, Watson. Of we zullen in elk geval aanzienlijke vorderingen gemaakt hebben. Dr. Leslie Armstrong? Ik heb uw naam meer gehoord, Mr. Sherlock Holmes. En ik moet bekennen dat uw komst hier in Cambridge mij verbaast. Ik ben op de hoogte van uw beroep. Veel waardering heb ik er niet voor. Dat is iets, dokter, dat u dan gemeen hebt met elke misdadiger in het lop. Mag u mijn vriend voorstellen, dokter Watson? Ik vind het een bijzondere eer kennis te mogen maken met een van de kopstukken uit de medische wereld. Ik... Mr. Holmes, in zover uw inspanningen gericht zijn op de ontmaskering van de misdaad... moeten zij de instemming wegdragen van elk weldenkend lid van deze maatschappij. Ofschoon ik betwijfel of de officiële instellingen niet ruim opgewassen zouden zijn tegen dat doel. Waar uw beroep meer blootstaat aan kritiek is, wanneer u wroet in een anderlands geheim. Wanneer uw familieaangelegenheden die beter verborgen kunnen blijven aan de grote klok gaat hangen. En wanneer u toevallig de tijd verspilt van mensen die het drukker hebben dan u. Op dit ogenblik bijvoorbeeld had ik een verhandeling willen schrijven, in plaats van met u te converseren. Misschien zou onze conversatie toch van meer belang blijken te zijn dan de verhandeling, dokter. Toevallig kan ik u zeggen dat wij juist het tegendeel nastreven van wat u zojuist terecht laakte. En dat wij dachten te voorkomen dat privézaken aan de openbaarheid prijsgegeven worden. Iets dat onvermijdelijk is zodra de zaak aan handen is van de officiële politie. U moet mij gewoon maar beschouwen als een voorloper van de ambtelijke politie. Ik kwam hier om u iets te vragen over Mr. Godfrey Stanton. Wat is er met hem? U kent hem niet, waar? Het is een van mijn beste vrienden. Bent u ervan op de hoogte dat hij verdwenen is? Zo? Gisteravond verliet hij zijn hotel en er is niets van, van hem gehoord. Hij komt vast wel terug. Morgen is de wedstrijd Oxford Cambridge. Voor die kinderlijke spelletjes voel ik niets. Ik ben erg op Godfrey gesteld en ik heb een warme belangstelling voor zijn doen laten. Aan wedstrijden denk ik in de verste verte. Dan moet u ook belangstelling hebben voor mijn onderzoek naar het lot van Mr. Godfrey Stanton. Weet u waar hij is? Dat weet ik niet. U hebt hem zeer dat gisteren niet meer gezien? Nee. Was Mr. Stanton gezond? Door en door. Weet u misschien of hij ooit ziek is geweest? Nooit. Misschien dat u dan een verklaring geven voor deze rekening, Go 13 Pond, die door Mr. Godfrey Stanton vorige maand werd betaald aan Dr. Leslie Armstrong in Cambridge. Die vond u tussen de papieren op zijn tafel. Ik zie geen enkele reden waarom ik u daar een verklaring van zou moeten geven, Mr. Holmes. Bes. Als u de voorkeur geeft aan een verklaring in het openbaar, dan komt het er wel van, vroeger of later. Ik heb u al gezegd dat ik voor me kan houden wat anderen gedwongen zijn aan de openbaarheid prijs te geven. U zou werkelijk verstandiger aan doen als u mij volledig in vertrouwen nam. Ik weet van niets. Hebt u ook geen bericht van Mr. Stanton uit Londen gekregen? Nee. Dat is toch wel erg? Weer het postkantoor gisteravond om kwart over zes heeft Godfrey Stanton... u een zeer dringend telegram gestuurd. Een telegram dat ongetwijfeld verband houdt met zijn verdwijning. En nu blijkt dat u het niet ontvangen hebt. Dat is allertreurig. Ik ga naar een postkantoor hier om een klacht te maken. Ik verzoek u dringend mijn huis te verlaten, sir. En zegt u wat tegen uw opdracht geeft uh, tegen gravin Mount James... dat ik nog met haar, nog met haar agenten ook maar iets te maken wil hebben. Ik geloof. Ik wens geen woord meer te horen, sir. Deze kant is uit, heer, alsjeblieft. U... Dr. Leslie Armstrong is werkelijk een energiek mens, Watson. Als kleine jongens worden we de deur uitgezet. Alles goed en wel, Holmes. Maar wat staat ons nu te doen? Mijn arme Watson, hier zijn we nou. In alle eenzaamheid gestrand in dit ongastvrije land. En deze stad kunnen we niet verlaten zonder onze zaak op te geven. Maar die kleine herberg, recht tegenover het huis van Dr. Armstrong... is in deze omstandigheden bijzonder geschikt voor ons... Als jij dan zo vriendelijk zou willen zijn... om een kamer aan de voorkant te willen spreken... en de nodige toebereidselen voor de nacht te maken... heb ik misschien tijd om een paar inlichtingen in te winnen. Ah, dat was een exquis koud soepetje. Het heeft me heerlijk gespaard. Ja, ik dacht dat je daar wel aan toe zou zijn, Holmes. Het is al ver over negen en waar ben je al die tijd geweest? Hm? Nou, zo hier en daar, zo hier en daar. Ah, ik moet even kijken. Wat is het? Oh, een reiten met een paar schimmels voor het huis van de dokter. Het is drie uur weg geweest. Armstrong reed er maar weg om half zeven en hij is nu pas terug. Dus dat is een radius van een mijl of tien, twaalf. Hij schijnt deze rit één keer soms stekenverdacht te maken. Hij is toch niet zo'n gewoons voor een praktiserende dokter? Maar Armstrong is geen gewone huisdokter. Hij is lector. Om een gewone praktijk geeft hij niet. Dat leidt hem af van zijn wetenschappelijk werk. Oh ja? Waarom maakt hij dan die lange tochten die hij buitengewoon hinderlijk moet vinden? En wie bezoekt hij? Als we dat nu eens aan zijn koetsier gingen vragen. Mijn beste Watson, natuurlijk heb ik getracht bij dit heerschap mijn licht op te steken. Ik weet niet of het aangeboren onbeschoftheid was of... Gebeurde op aansporingen van zijn meester. In elk geval waagde hij het de hond op me af te sturen. Maar man of hond bleek er erg op gesteld te zijn om met mijn knuppel kennis te maken en daarmee was de zaak afgelopen. <laughs> Nadien waren de verhoudingen nogal gespannen. En van enige inlichtingen kon geen sprake meer zijn. Alles wat ik ontdekt heb, werd mij verteld door een minzaam mens op de binnenplaats van onze eigen herberg. Deze in Cambridge geboren en getogen heer stelde me op de hoogte van de gewoonte van de dokter en van zijn dagelijkse uitstapjes. Hij had die woorden koud uitgesproken of het rijstug kwam langs. Kon je het niet achtervolgen? Uitstekend, Watson. Je bent vanavond echt sprankelend. Natuurlijk kwam dat idee me op. Er is, zoals je wel gemerkt zult hebben, een rijwielhandel vlak naast onze herberg. Mm. Oh ja, ja, ja. Ik rende dan binnen, leende een fiets... en kon het rijtuig achterna gaan... voordat het helemaal uit het zicht verdwenen was. Ik haalde het snel in... en bleef het op een bescheiden afstand volgen... tot we buiten de stad waren. En? Hij was al een heel eind op de buitenweg... toen het rijtuig plotseling stilhield. De dokter stapte uit... en wandelde vlucht naar de plek waar ik gestopt was. Met een sarcastische grijns zei hij... Dat hij vreesde dat de weg dan erg smal was. En dat hij hoopte dat zijn rijtuig geen belemmering was... om met de fiets te kunnen passeren. Weergaloos brutaal. Oh, ik vond het wonderzwaardig, de draai die hij eraan gaf. Ik kon niet anders doen dan op de fiets springen en het rijtuig passeren. Pas enkele mijlen verder... stopte ik op een geschikte plaats... en wachtte tot hij op zijn beurt mij voorbij zou gaan. Maar al oh, wat ik zag... Geen rijtuig? Zeker een zijweg ingeslagen? Klaarblijkelijk. Ik riep terug, maar er was niet zo'n rijtuig te bekennen. En zoals je gezien hebt, is hij nu pas terug. Heel wat later dan ik. We kunnen hem morgen weer volgen. Geloof niet dat je erg bekend bent met de omgeving van Cambridge. Die is niet bijster geschikt voor een heimelijke achtervolging. Waar ik vanavond gereden heb, was het land zo vlak en zo open als de palm van je hand. En de man die we volgen is geen domoor. Nee. Maar wat dan? Ik heb Cyril Overton telegrafisch verzocht... ons op de hoogte te houden van de jongste ontwikkelingen in Londen. Intussen kunnen wij ons slechts concentreren op dokter Armstrong. Wiens naam ik door toedoen van de hulpvaardige jonge dame in het telegraafkantoor... duidelijk zag staan op het afschrift van Stanton's dringende telegram. Denk je dat hij weet waar Stanton is? Daar zou ik een eet op durven doen. En als hij het weet, Watson... dan is het onze eigen schuld als wij het ook niet aan de weet komen. Maar we moeten toegeven dat hij voorlopig nog de troef in de handen heeft. Maar de laatste slag zal toch wel weer voor jou zijn. Dank je, Watson. Dat vertrouw ik ook op. Ik zal deze zaak ophelderen. En daarom ben ik benieuwd wat de dag van morgen ons zal brengen. Nog wat koffie, Holmes? Nee, dank je, Watson. Ja. Het is van de dokter. Luister maar eens. Sir, ik kan u verzekeren dat u uw tijd verspilt. Er zit, zoals u gisteren bespeurd zult hebben, in de achterkant van mijn koets een raamtje. Als u erg gesteld bent op een rit van 25 mijl, die u zal brengen naar de plek waar u gestart bent, behoeft u mij slechts te volgen. Inmiddels bericht ik u dat Mr. Godfrey Staunton op geen enkele wijze door uw bespiedingen geholpen wordt. En ik ben ervan overtuigd dat de beste dienst die u hemzelf en uzelf kunt bewijzen... is onmiddellijk naar Londen terug te keren... en uw opdrachtgever mede te delen... dat u niet in staat bent, Mr. Staunton, op te sporen. Uw verder verblijf van Cambridge is zinloos. Hoogachtend, Leslie Armstrong. Die man is verduiveld brutaal. Ik vind de dokter een uitgesproken eerlijke tegenstander. Hij prikkelt mijn nieuwsgierigheid... ...voor ik wegga, wil ik hem toch echt wat beter leren kennen. Sorry, hij staat straks naar voor u. Mm -hmm. Ja, daar is hij. Hij stapt in. Ik zag dat hij naar ons raam keek. Holmes, dus wat zou je ervan zeggen als ik eens op de fiets proef... Oh, nee, wat zo nee. Met alle respect voor je aangeboren scherpzinnigheid... ...geloof ik toch niet dat jij een partij bent voor onze edele dokter... Ik geloof dat we ons doel eerder bereiken als ik zelf op onderzoek uitga. Maar je laat me toch niet weer hier de hele dag duimen zitten draaien? Ga je alleen weg? Er zal niet veel anders op zitten. De verschijning van twee speurende vreemdelingen in het dommelende landschap om Cambridge is beslist onverstandig. Geloof maar dat die te tongen in beweging zijn. Een drommels. Overigens zou je best iets vinden in deze eerbiedwaardige stad, waarmee je maken kan. Ik hoop voor het vallen van de avond met een gunstig rapport bij je terug te komen. Best, Holmes. Daar wacht ik dan wel op. Een verloren dag, vrees ik, Watson. Een verloren dag. Dat dacht ik wel. Waar ben je geweest? Ik ben alles afgeweest in de richting die de dokter altijd gaat. Alle dorpen aan die kant van Cambridge. Ik heb wat afgelegd. Chesterton, Huston, Waterbeach, Orkenton. Ah. Wat heb je daar gedaan? Oh, met overal weer gepraat met herbergiers en andere lokale liefdesagentschap. Niets. Een dagelijks bezoek van een rijder met twee schimmels kan toch niet over het hoofd gezien worden, zou ik zo zeggen? Nee. Zeker niet een gaten als deze. De dokter is ons weer te slim af geweest, Watson. Oh. Is er een telegram voor? Oh ja, ik heb het opengemaakt. Maar begrijp er niets van. Er staat in... ...vraag naar Pompey van Jeremy Dixon. Trinity College. Zegt hij jou dat iets? Zeker, het is duidelijk genoeg. Het komt van onze vriend Overton en het is een antwoord op een vraag van me. Ik zal die Mr. Jeremy Dixon meteen maar een briefje sturen... ...dan zal de kans verkeren. Zeg, tussen de haakjes... ...heb jij al iets gehoord van die wedstrijd? Ja... ...staat een uitmuntend verslag in de krant van vandaag. Oxford heeft gewonnen. Wou je er iets van horen? Nee. Nou, ik zal het laatste stukje even voorlezen, luister. De nederlaag van de lichtblauwe... ...moet geheel en al geweten worden aan de afwezigheid... ...van de befaamde International Gottfried Stanton... ...wiens gemis elk ogenblik van de wedstrijd pijnlijk werd gevoerd... Het gebrekkige samenspel op de driekwartlijn, een slappe aanval en verdediging deden alle pogingen van een zware en hardwerkende ploeg op niets uitlopen. Nou, dan zijn de voorspellingen van onze vriend Overton wel uitgekomen. Overigens huldig ik in deze wel het standpunt van dokter Armstrong. Je bedoelt dat ik niet zijn zie. Jammer, maar ik wil wel het voorbeeld van de spelers volgen wat betreft hun nachtrust. We gaan vroeg naar bed, Watson. Er ligt naar alle waarschijnlijkheid nog een dag vol gebeurtenissen in het verschiet. Hans, oh, dus waar heb je nou weer uitgehangen? En wat doe je met die klistierspuit? Je gaat me toch niet nee, zeggen... Nee, nee, nee, nee, nee, beste vriend. Er is geen enkele reden om je bezorgd te maken. We gaan deze keer met het instrument geen kwaal te lijden. Op deze spuit heb ik al mijn hoop gevestigd. Ik kom juist terug van een kleine verkenningstocht en alles is gunstig. Neem een stevig ontbijt, Watson, want ik heb me voorgenomen vandaag het spoor van dokter Armstrong te volgen. En als ik dat eenmaal heb, zal ik niet rusten voor ik hem uit zijn tent gejaagd heb. In dat geval kunnen we ons ontbijt beter meenemen. Hij gaat vandaag vroeg op pad. Het rijtuig staat al voor. Dat maakt niets uit. Laten we gaan. Hij moet knap zijn als je me deze keer ontkomt. Als je klaar bent, kom dan naar beneden. Dan zal ik je voorstellen aan een speurder die uitermate bedreven is in het werk dat ons te wachten staat. Wat ga je nou doen? Laten, laat me je even voorstellen aan Pompey. Pompey is de trots van de plaatselijke jachthonden. Wat snelheid betreft geen hazenwind, maar een uitstekende spoorzoeker. Als hij ergens de geur van heeft, laat hij het spoor niet meer los. Zo, zo Pompey. Je mag dan niet snel zijn, maar ik ben bang dat je toch van iets te vlucht bent... voor een paar of van middelbare leeftijd. Dus ik zal zo vrij zijn je aan deze riem vast te binden. Zo, zo, zo. Nou, nou, kom jongen. Laat nou eens zien wat je kan. Hé, hé, hé, hé, hé. Dat is niet vol te houden, Holmes. Hij loopt ons gewoon van de sokken. Wat is nou je eigenlijk je bedoeling? Tot op de draad versleten listigheid, Watson. Maar uh, voor ons doel erg nuttig. Nou? Ik heb vanmorgen op de middenplaats van de dokter gewaagd. En een volle spuit aan Nijstaat gericht... op het achterwiel van zijn rijtuig. Een jachthond volgt aan Nijstaat van hier... tot het eind van de wereld. Oh, onze vriend Armstrong... zal een heel vreemde weg moeten nemen... om Pompey van zich af te schudden. Hij gaat deze laan in. Die loopt bijna helemaal terug naar de stad. Oh, de sluwe schelm. Daar heeft hij me de vorige keer mee verschalkt. Geen wonder dat mijn nasprongen in al die dorpen toch niet slijden. Nou, de dokter heeft het spel uitstekend gespeeld. Nou, ik zou wel graag willen weten wat hier allemaal achter zit. Dat, dat dorp, daar rechts voor ons, zou Trampenker zijn. Grote, goden, Daar komt zo koetsel om de hoek. Vlug, vlug, vlug wat ze vlug. Ja, ja, het veld in of we zijn erbij. ...op het nippertje. Zeg, jouw armstrong in het rijtuig zat? Ja, het hoofd in de handen. Echt een beeld van vertwijfeling, zou ik zeggen. Ik ben bang dat ons onderzoek een ...zonder einde zal hebben. Kom, kom, Pompey. Kom. Ja? Hij gaat op dat huisje daar in het veld af. En nu zullen we ontdekken wat dat ontdekken valt... Hans, de dokter komt terug? Dan moeten we voortmaken. Ik wil weten wat er gaande is voor hij hier is. Wie. Wie. bent u? Bent u, Mr. Godfrey Stanton? Ja. Ja, ik ben. Maar u bent te laat. Ze is dood. Kijk naar mij. Ze was erg jong en erg mooi. Tering, Holmes. Daar is geen twijfel aan. Ik heb ons best gedaan om het voor iedereen verborgen te houden. Als ik ook maar iets van uitleg. Zo, heren. U hebt uw doel bereikt. En u bent hier wel op het juiste moment binnengedrongen. Leslie. Ja, ik zal me beheersen. Maar ik geef u de verzekering, Mr. Shulk Holmes, als ik iets jonger was dan u dan... Nu ben ik kwalijk, dokter Armstrong. Ik geloof dat we elkaar een uitleg verschuldigd zijn. Als u zo goed zou willen zijn om even met ons in de kamer hiernaast te gaan... kunnen we allebei misschien enig licht brengen in deze ellendige affaire. Goed. Ik wens dat u op de eerste plaats begrijpt, dokter Armstrong, dat ik niet een opdracht werk van gravin Mount James. En dat ik in deze zaak zeker niet de partij kies van deze geadelde dame. Integendeel. Maar wanneer een mens zoek raakt, acht ik het mijn plicht na te gaan wat er met hem gebeurd is. Is dit gedaan, dan is de zaak voor wat mij betreft afgelopen. En als er van misdaad geen sprake is. ...stop ik privé-schandaaltjes liever in de doofpot dan ze bekend te maken. Ik neem graag aan dat er in dit geval geen inbreuk op de wet is gemaakt... ...en dan kunt u op mijn geheimhouding rekenen. En ik zal er graag aan meewerken om de feiten voor de kranten van te houden. Mr. Holmes, ik heb u verkeerd beoordeeld... En u biedt ik ook mijn verontschuldigingen aan, wat van Oh, dat is niet nodig. Een jaar geleden trouwde Godfrey Staunton met de dochter van zijn hospitaal. Het was een goed meisje, mooi, verstandig. Geen enkele man hoefde zich voor zo'n vrouw te schamen. Maar Godfrey Staunton is de erfgenaam van die onmogelijke grafin, Mount James. En het stond vast dat hij door het nieuws van dit huwelijk volkomen onterfd zou zijn... Ik heb hem zoveel mogelijk geholpen een en ander geheim te houden. Dankzij dit afgelegen huisje en omdat Godfrey zelf ook steeds voorzichtig was, zijn we dat tot nu toe ingeslaagd. Maar tenslotte kregen we dan de ramp van deze kwartale ziekte. Godfrey moest naar Londen om die wedstrijd te spelen, want daar kon hij niet onderuit zonder een uitleg die alles aan het licht gebracht zou hebben. Hij stuurde me een telegram en smeekte me alles te doen dat in mijn vermogen lag. Uh, dit was het telegram dat u blijkbaar gezien hebt. Ik vertelde hem toen maar niet hoe slecht zijn vrouw eraan toe was. Maar de vader van het meisje vertelde ik wel de waarheid. En zonder verder bij stil te staan gaf deze man dit door aan Godfrey. Met het gevolg dat hij hier regelrecht heen ging... en bij haar bed gezeten heeft... tot de dood van morgen een einde maakte aan haar lijden. Ja, dat is alles, Mr. Holmes. Ik ben ervan overtuigd dat ik kan rekenen op uw geheimhouding en op die van uw vriend. Natuurlijk, dokter Armstrong. Kom, Watson, laten we opstappen. De vermiste driekwart. Een luisterspel van Michael Hartwick naar een verhaal van Sir Arthur Conan Doyle. Vertaling Ben Heur. De rolverdeling was als volgt. Sherlock Holmes, Huyp Oerisand. Dr. Watson, Jacques Snoek. Cyril Overton, Bert van der Linde. Stevenson, Hans Vierman. Een portier, Herman van Eden. Gavin Mount James, Dori, Dori Rugani, een vrouwelijke beambte, Joke Hagelen, Dr. Leslie Armstrong, Johan Walhein en Godfrey Staunton, Harry Bronk. De regie had Leon Povel.